2 het LOS-journaal. Door Alt Meegens. Minister Schippers vindt dat de problemen met specialisten in het VU-medisch centrum snel moeten worden opgelost. Ze noemde het op BNN Nieuwsradio onacceptabel dat het conflict zo lang doorettert. Volgens Schippers heeft de raad van bestuur van het Amsterdamse ziekenhuis. cruciale informatie stilgehouden voor de inspectie voor de gezondheidszorg. Het VMC is gisteren door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld vanwege de slechte samenwerking tussen medisch specialisten. Er waren werkafspraken gemaakt om de onderlinge communicatie te verbeteren, maar dat is tot nu toe niet gelukt. De Britse gehandicapte man die vergeefs naar het hooggerechtshof stapte om toestemming te krijgen voor euthanasie is overleden. Tony Nicholson, die verlamd was tot zijn nek, overleed vanochtend. Over de omstandigheden rond zijn dood is niets bekendgemaakt. De Brit kreeg in 2005 een beroerte waardoor hij verlamd raakte. Hij kon alleen nog communiceren met zijn ogen. De man vroeg herhaaldelijk om euthanasie omdat zijn leven een nachtmerrie was geworden. Het Brits Hoge Rechtshof bepaalde vorige week dat Nicklensen geen recht had op hulp bij zelfdoding. In Maastricht is een man van 19 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij brandstichtingen in Weert. Sinds juni 2009 zijn in de Limburgse gemeente zeker 50 auto's in brand gestoken. De politie kwam de verdachte op het spoor door rechercheonderzoek en wil verder niets over hem zeggen. De gemeente Weert verdubbelde in april het tipgeld in de zaak naar 10.000 euro. Het is niet duidelijk of er een gouden tip is binnengekomen die tot de arrestatie heeft geleid. Op een militair schietterrein in België zijn zeven militairen gewond geraakt door een explosie, melden Belgische media. Drie van hen zijn in levensgevaar. Ze hebben ernstige brandwonden. Op het terrein in Belgisch Limburg ontplofte munitie tijdens werkzaamheden van de mijnenopruimingsdienst. Dat gebeurde bij het uitladen van een vrachtwagen. De moordenaar van de extreemrechtse blanke Zuid-Afrikaanse leider Eugene Terreblanche is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Terreblanche was de leider van de Afrikaner Weerstandsbeweging en werd in 2010 in zijn boerderij met een bijl doodgeslagen door een van zijn knechten. Een andere knecht was samen met de dader het huis van Terreblanche binnengedrongen en ze doodden hem in zijn slaap. Het tal zou een loonconflict met Terre Blanche hebben gehad. Van een racistisch motief was volgens de rechtbank geen sprake. De dader is veroordeeld tot levenslang. De tweede verdachte krijgt zijn straf later te horen. Hij staat alleen terecht voor inbraak. Bondscoach Louis van Gaal heeft Twente-spelers Douglas en Fer... en Feyenoorders Schaken toegevoegd aan zijn voorlopige selectie. Dat heeft de KNVB bekendgemaakt. Douglas is geboren in Brazilië... maar kreeg eind 2011 de Nederlandse nationaliteit. Ver is de enige van de drie die eerder voor het Nederlands zelfval is uitgekomen. De voorlopige selectie van Vergaal telt 35 spelers. Oranje speelt op 7 en 11 september... zijn eerste kwalificatieduels voor het WK van 2014... tegen Turkije en Hongarije. Dan het weer nog vanmiddag wisselend bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Als er een bui ontstaat, is dat vooral in het noorden van het land. Het wordt 20 graden aan zee, 23 in het oosten. Ook morgen en vrijdag is het met zo'n 22 graden... En dan maakt het noorden weer de grootste kans op een bui. ANWB Verkeersinformatie. Bij Amsterdam is er een ongeluk gebeurd op de A10 West richting Den Haag. Tussen het Koenplein en Westpoort staat 2 kilometer en is de reis ook dicht. Ook een ongeluk op de A30 vanuit Barneveld naar Ede. Tussen de afrit Harselaar en Scherpenzeel staat 2 kilometer. En er is vertraging op het spoor. Van en naar Lage Zwaluwe rijden er geen treinen door een seinstoring. Reizigers tussen Rotterdam en Breda of Roosendaal hebben meer dan een uur vertraging.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 Goedemiddag. Mooi dat u luistert naar Dit is de Dag. Asielzoekers kunnen in Roemenië hun asielprocedure wel afwachten... in plaats van in Nederland. Dat is een plan van de PVV. Kamerlid Sietse Fritsma, zou u zelf in Roemenië willen wonen? Nou, ik woon met heel veel plezier in, uh, in Nederland. En uh, het gaat er natuurlijk om dat uh, mensen die uh, nieuw... Uh, verblijf willen hebben in Nederland... Uh, wel aan de criteria uh, moeten voldoen. Er zijn nu eenmaal verblijfscriteria, ook voor asielzoekers. En ons plan uh, komt erop neer dat je pas uh, in Nederland wordt toegelaten... als duidelijk is uh, dat je ja, aan die criteria er... uh, voldoet. Ja, we gaan het er zo over hebben. Maar ja. zou u nou zelf in Roemenië willen wonen? Nou, ik ben er nog nooit geweest. Ik, uh, ik, uh, oh. ik weet het niet. Ga nou, eens kijken. <laughs> het is echt een mooi land. <laughs> ja, dat geloof ik graag. In Syrië gaat het bloed vergieten elke dag door. Een beetje trots biedt de Nederlandse Syrische zanger Garib. Hartelijk welkom. Jouw liedje okay. Antom Ein dat betekent Waar zijn jullie... wordt heel veel via Facebook in Syrië beluisterd. Wat wil je de Syriërs meegeven met je liedjes? Uh, ten eerste steun vanuit uh, uh, Nederland. Uh, ten tweede dat, dat ze weten ook dat uh, veel, veel mensen aan hun denken. Ja, als je failliet gaat als ondernemer, dan sta je vaak definitief aan de kant in Nederland. Geen bank die nog wat met je wil en dat moet maar eens veranderen, vindt Serena Scholten. Welkom. Dank je wel. Het MKB luidt vandaag de noodklok en pleit voor lastenverlichting voor ondernemers. Onderschrijft u zo'n noodkreet nu dan ook? Ja, zeker weten. Ja, ja in deze tijd van ondernemen, uh, ik denk dat we veel meer aandacht moeten hebben voor ondernemers die het zwaar hebben. We richten ons met name op het produceren van nieuwe ondernemers... maar helemaal niet op het behouden van de ondernemers die we al hebben. Dus dat verdient alle aandacht. De Partij voor de Dieren wil een verbod op de plezierjacht. Ethica Guilaine van Tiel, goedemiddag. goedemiddag. Voor je lol uh, dieren doodschieten, dat zou niet meer mogen volgens de Partij voor de Dieren. Heb je zelf wel eens een jachtgeweer in handen gehad? Nee. Een hengeltje uitgegooid? Nee. En dat waren allemaal hele eerlijke antwoorden, neem ik Absolute. aan. Absoluut. <laughs> dat kan niet anders. Ik kan het niet Dicht... van maken. Nee, Dichter bij de dag is vandaag koster. Zijn samenvatting van wat we hier aan tafel bespreken hoort u tegen half vier. Heeft u een vraag of opmerking voor ons? Ga dan naar onze website. Dit is de dag.nu of reageer via Twitter en dan gebruikt u hashtag. D ja, we gaan asielzoekers die hier aankomen naar Roemenië brengen... en ze daar opvangen, Hangen de hun procedure. Dat is het voorstel van PVV-Kamerlid Sietse Fritsma. Klinkt als een hele hoop extra kosten en extra werk... zonder dat helder wordt hoe Nederland hier dan wijze van wordt. Maar over het waarom, de haken en ogen. Een debat tussen Sietse Fritsma van de PVV en Sharon Gesthuizen van de SP... Meneer Frits, maar een nieuw voorstel. Uh, u kwam ermee in het AD, heeft al de nodige aandacht gehad... maar kunt u toch nog even kort, maar dan ook kort vertellen... wat uw idee inhoudt? Ja, wij willen de opvang van asielzoekers uit Nederland uh, weg hebben... en uitbesteden aan een ander land. Ik heb Roemenië als voorbeeld genoemd... maar het kan ook bijvoorbeeld Cap Verdië zijn. En dat lost problemen op, namelijk uh, de overlast uh, rond AZC's... is in één klap weg, uh, de kosten gaan naar beneden... omdat opvang in Nederland heel erg duur is... en uh, de illegaliteit wordt opgelost, omdat afgewezen asielzoekers niet meer in Nederland kunnen blijven hangen... als hun asielaanvraag is afgewezen. Dat, nee. zijn, dat zijn dus uh, ja, grote voordelen. Ja, blijven ze hangen in Roemenië, bijvoorbeeld mevrouw Gesthuizen van de SP. Welkom. Goedemiddag. Uh, waar doet het u aan denken... Uh, het doet mij vooral denken aan een afleidingsmanoeuvre van de PVV om de problemen rond uh, oud-fractieleden uh, uh, uh, te bewerkstelligen. Maar so? goed, dat, nou ja, goed. We hebben natuurlijk gisteren allemaal in de telegraaf kunnen lezen dat meneer Kortenhofer een ware lobby is begonnen tegen de PVV. Maar goed, om op politiek inhoudelijk op, uh, op in te gaan, ja, uh, ik, ik vind het een uh, krankzinnig plan. wat uh, meneer Fritsma zegt dat dus van, ja, we, we, we zorgen ervoor dat de overlast rond AZCs uh, vermindert. Ja, dat zou dus dan eigenlijk dat betekent even meegaan in zijn redenering dat je die verplaatst naar Roemenië. Uh, dat is uh, wel heel erg uh, sociaal gedacht van de PVV. Maar meer in het algemeen. We weten natuurlijk allemaal dat in bijvoorbeeld een land als Roemenië... Ja, er op grote schaal mensenrechten schending uh, plaats heeft. Dat gedetineerden daar hun leven niet zeker zijn. En uh, Nederland zou echt ernstig allerlei mensenrechten met voeten schenden, schenden en treden... Als, uh, als ze dit plan zouden uitvoeren. Ja, meneer Fritsma? Ja, nee, dat, uh, dat klopt natuurlijk niet omdat uh, er nog steeds een uh, humane en veilige opvang wordt geboden. Daar kun je ook afspraken over maken met uh, de landen waar je zaken mee doet. En het klopt ook niet dat je uh, uh, heel veel mensen en heel veel problemen verplaatst... omdat hiermee juist het aantal asielzoekers sterk zal verminderen. Maar nou, hoezo dan? Uh, omdat uh, het voor asielzoekers minder aantrekkelijk is... om in Nederland een asielverzoek in te dienen... als je weet dat je dat verzoek af moet wachten in een ander land. En het, het mooie van ons voorstel is... dat het al succesvol is toegepast door Australië. Australië heeft afspraken gemaakt met bijvoorbeeld het land uh, Nauru... Uh, en verplaatst asielzoekers daar naartoe. En sinds ze dat uh, gedaan hebben... Uh, is het aantal asielverzoeken spectaculair gedaald. Waar ligt dal. dat, Nauru? Dat is een eilandstaatje in de Pacific. En Australië heeft ook zaken gedaan met Papua Nieuw-Guinea. Um, ze zijn daarmee gestopt in 2007, toen de Labour-regering aan de macht kwam. En wat gebeurde er? Het aantal asielverzoeken steeg weer meteen enorm. Zodat nu zelfs uh, de linkse Labour-regering in Australië... zich genoodzaakt voelt om uh, dit principe weer voor te zetten... en nieuwe afspraken te maken met Nauru. Dus iedereen die zegt dat dit onwerkbaar is... Uh, heeft ongelijk, omdat uh, Australië heeft beweegd dat dit uh, heel effectief is. Ja, maar dan kan je natuurlijk afvragen of effectiviteit ook uh, de mensenrechten niet schendt. Mensenrechtenorganisaties werden kwaad toen Australië met die aanpak bezig was. Maar even naar mevrouw Gesthuizen... He, u, u vindt het niks, dit voorstel. Ja. Toch is uw partij ook voor opvang buiten Nederland... namelijk in de eigen regio. Inderdaad, maar dat komt omdat het natuurlijk voor mensen zelf... een groot voordeel heeft als zij enigszins in de buurt van hun eigen land kunnen blijven. Dan heeft, dat heeft vaak te maken met een makkelijkere culturele integratie. Mm -hmm. Met het makkelijker kunnen terugkeren. Met het minder, hè, de, de, in de, de vluchtelingenwereld... Uh, zijn er ook heel veel mensen die verdienen... aan het smokkelen van mensen grenzen over. Soms moeten mensen wel 10.000 uh, dollar of 10.000 euro betalen om vanuit een onveilig land uh, naar Nederland... om Nederland te bereiken. Ze kunnen dan het slachtoffer worden van mensenhandelaren... vrouwen raken in de prostitutie, kinderen ja. verdwijnen. Dat is heel naar. Meneer meneer Frits, maar... kunt u niet beter achter dat idee van de SP gaan staan? Dat uh, willen wij ook, opvang in de regio. Uh, dat is inderdaad het beste. Daar is de PVV het ook mee eens. Maar we zitten nu uh, toch met een situatie... dat er jaarlijks ongeveer 12.000 uh, mensen naar Nederland komen. En nu is het de vraag hoe je daarmee omgaat. Want opvang in de regio, dat, dat kan... Gewoon helaas niet in alle gevallen. Mm -hmm. En uh, die 12.000 mensen, uh, uh, dat is best veel. Vooral gelet op het feit dat zelfs de afgewezen asielzoekers... vaak niet teruggaan naar het land van herkomst. Nee. Ook al heeft de rechter gezegd dat het geen echte vluchtelingen zijn. Die mensen blijven vaak in Nederland. En dat versterkt het probleem van de illegaliteit. En dat probleem is nogmaals in één klap opgelost... als je dit plan uitvoert. Ja. Maar... Eet Guilene van Tiel wil even reageren. Ja, ik, ik vroeg me af wat doet u dan met die mensen als die eenmaal in Roemenië zitten en ook blijkbaar niet terug kunnen naar hun eigen land? Blijven die dan voor altijd in Roemenië of wat is daar dan de bedoeling van? Nou, kijk, je, je toetst het asielverzoek gewoon aan uh, de geldende verdragen en de geldende regels. Dus als iemand echt niet terug kan en uh, gefaald in het land van herkomst, dan wordt er een asielvergunning uh, verstrekt en echte vluchtelingen die een verblijfsvergunning krijgen, die kunnen dan uh, naar Nederland. Dus voor echte ja. vluchtelingen is dit nog steeds humaan. Het is zelfs een, een soort selectie, omdat ik ervan overtuigd ben dat mensen die geen echte vluchteling zijn, uh, maar gelukzoeker, hier geen uh, gebruik van willen maken. Maar waarom Roemenië of Kaapverdië? Uh, wat is daar de achtergrond van, die keuze? Ja, het zijn slechts voorbeelden. Kijk, uh, Australië heeft zaken gedaan ja. met uh, Nauru. Papel maar u, u, u, u zadelt die... bijvoorbeeld Roemenië als EU-lidstaat met, met problemen op wat onze problemen zouden moeten zijn. Nou, kijk, die problemen zijn totaal onvergelijkbaar. Nederland is een heel dicht bevolkt land. We hebben uh, decennia ja, lang Ja, dat vindt bijzonder... u, maar dat vinden de Roemenen misschien niet. Nee, maar kijk, <laughs> Nederland heeft een, een, een immigratie en integratieproblematiek die iedereen ziet. Uh, de grote steden bestaan al voor de helft uit allochtonen. Nederland heeft echt zijn portie wel gehad. En die integratieproblemen, immigratieproblemen, die zijn veel minder sterk in een land als Roemenië. Ja, dus maar... dat land heeft een veel groter absorptievermogen. Ja, Gesthuizen, nee, ja van Gesthuizen? Nee, ik denk even aan, de, aan de, bijvoorbeeld de Roma. Ik bedoel, volgens mij maar heeft Roemenië ook wel zijn aandeel. Maar als we het nou even bij Nederland houden. Ik bedoel, hoe eerlijk nou is het nou om te zeggen dat je als Nederland uh, internationaal gezien uh, er wil zijn voor vluchtelingen? Ik bedoel, wij zouden als wij hier, gewoon u en ik meneer Fritsma, als wij hier zouden moeten vluchten omdat er een oorlog is of wat dan ook. En we moeten vluchten voor behoud van lijf en leden. Dan willen wij ook niet in een ander land op zo'n manier behandeld worden. En wat meneer Fritsma wil, is het voor vluchtelingen gewoon zo moeilijk mogelijk maken om naar Nederland te komen. Volgens mij is dat in strijd met alle principes waar we voor staan op het moment dat we vluchtelingenverdragen ondertekenen. Als mensen in nood zijn, dan moet je het niet zo moeilijk mogelijk maken om hierheen te komen. Daar Ik hebben in vind de studio het... de, de, de Syrische zanger Garib. Hoe luister jij naar dit verhaal? Ja, ik vind het uh, heel interessant. Voor, uh, Ooit was onder... jij ook een asielzoeker? Ja, klopt, dat klopt. Maar ik, ik wil even een voorstel doen. Dat is misschien heel erg. Maar ik hoop dat nooit iets hier in Nederland gebeurt... die zo uh, moeilijk is dat Nederlanders moeten vluchten uit Nederland. Stel voor, gaan ze naar uh, België of Frankrijk... en België of Frankrijk zegt, jullie moeten naar Roemenië. Ja. Wat, ze, wat zullen zij vinden? Kijk, ik wil hier wel even op reageren. Want, uh, Graag meneer Fritsma. Ja. In dit plan voorzie je nog steeds in humane en veilige opvang. En je krijgt in dit plan ook nog steeds een eerlijke kans op een verblijfsvergunning. Maar dus Garib zegt dus dat het, het eigenlijk echt... onmenselijk is voor iemand die gevlucht is. En kijk, hij kan het weten. Kijk... Uh... Als je een echte vluchteling bent en een gevaar loopt in je land van herkomst... dan ben je sowieso blij met een veilige en humane opvangplek. Ook al is dat niet in Nederland. Nederland hoeft toch niet alle mensen uh, op te nemen uh, die dat willen. Maar dat is en, toch en, wat anders? En, dat en is je asielbeleid eerlijke... aan de grens. Maar als ze eenmaal in Nederland zijn, hoeft u ze toch niet naar Roemenië te sturen? Ja wel, want uh, wij laten in gevolgen dit plan alleen mensen toe als echt duidelijk is dat ze aan de toelatingscriteria voldoen. En uh, dan vindt dus verblijf in Nederland plaats. En de opvang gedurende dat hele proces wordt dus uitbesteed. En, en kijk, mensen die dit inhumaan vinden, die moeten, die moeten goed naar Australië kijken. Dat is echt geen boevenstaat. Dat is gewoon nee, een normaal beschaafd. Ja, het, of... het, ja. het is een Sorry. normaal en beschaafd uh, land. Dat gewoon op een andere manier met immigratie. Maar luister, omgehaald. er is een speciale onderzoekscommissie geweest... een jaartje geleden in Australië, gewoon vanuit van overheidswegen ingesteld. Die heeft gezegd, de manier waarop vluchtelingen in Australië worden opgevangen... leidt tot zeer veel problemen zoals stress, agressie, zelfbeschadiging. Er was een vertwaalfvoudiging van mensen die zichzelf iets aandeden... omdat ze door uh, Australië op een verschrikkelijke manier... als vluchteling werden behandeld en werden opgevangen. Ja, meneer Fritsma... Daar kun je afspraken over maken. Kijk, wij pleiten natuurlijk How niet... Hoe kun je daar een afspraken pleiten, nee, over maken? Dat kan Gretchen. natuurlijk als je die overeenkomst sluit met het land van herkomst... aan wie je dat uh, opvangproces uitbesteedt. Dan kun je daar natuurlijk afspraken over maken. En de PVV pleit niet voor inhumane opvang. Sterker mm -hmm. nog, ik heb benadrukt dat wij een humane opvang willen. Aan alle basisbehoeften moet worden voorzien. Ja, misschien is Roemenië dan niet het beste land. Hè? Corrupt, dat zegt ook uw partij, dat zeggen de meeste rapporten. Een rapport... Een, een, een corrupte, ingewikkeld regime. Misschien is dat dan niet de beste plek waar je dat nee, naartoe met, kan brengen. Met, met welk land je ook afspraken maakt. Uh, je, kunt, je kunt hier natuurlijk eisen aanstellen. Ja. Dat, dat, dat is gangbaar met alle uh, diensten die worden uh, verstrekt of worden ingekocht. Ja. Maar, maar u even, zegt, u zegt ja? zelf, de immigratieproblematiek en de integratieproblematiek... die is groot, die is complex. Maar dan, dan is het toch eigenlijk heel logisch om ook te stellen... dat je dus niet met één grote oplossing, zoals u dat nu zegt... in één klap alle problemen oplost. Kom op, u draait de kiezers gewoon een rat voor ogen. Dit, dit is niet de oplossing. Nee, dit is, uh, dit is wel de oplossing. En ik, ik ben in het voordeel dat de Australische situatie het gelijk van de PVV bewijst. Maar ja, niet helemaal het, dus. Het, het, nou ja, de, de, de instroom van asielzoekers in Australië is spectaculair gedaald. En zelfs ja. de linkse collega's van mevrouw Gesthuizen in Australië die willen dit weer oppakken. Ja. Dus, Even dus dus dat, Gesthuis, dat, geeft he? dat ja, De rechte collega's van de PVV helaas niet. Want de voormalig minister-president die heeft gezegd dat uh, deze wet racistisch is. Ja, dus even ja. naar u toe, mevrouw Gesthuizen. Ja. U kunt er natuurlijk wel op schieten. En dat is natuurlijk ook vrij makkelijk. Maar eigenlijk heeft u ja. ook geen goed alternatief. Het is, het is al jaren doormodder op dit beleidsterrein. Um, heeft u wel voldoende gevoel voor het sentiment... bij een groot deel van het electoraat... dat dat probleem met dat asielzoekersbeleid... Uh, eens goed moet worden aangepakt? Pakt. Ja, zeker. Daar hebben heel veel mensen zeker een probleem mee. En dat is ook terecht. Uh, het, het, en een van de, de grootste oorzaken van, uh, van vluchtelingenstromen... is natuurlijk ja, de brandhaarden, diverse delen uh, van de wereld. Daarom is mijn partij er ook voor, nogmaals, om uh, te stimuleren... dat mensen in eigen regio worden opgevangen. En dat is een van de redenen waarom wij dat bijvoorbeeld... via het budget van uh, ontwikkelingssamenwerking ook willen stimuleren. Dat is iets waar ik de Partij voor de Vrijheid dan vervolgens ook nooit over hoor. Want die nee. Dat budget afschaffen. Maar wij zijn als SP ook voor een, een streng maar rechtvaardig asielbeleid. Maar niet, hoe iedereen, niet iedereen die naar Nederland komt, die, die kan hier blijven. Nou ja, je moet mensen hier dus gewoon tijdelijk opvangen, zoals dat nu gebeurt: snelle en goede procedures. En op het moment dat mensen terug moeten naar hun land... dan moet je er alles aan doen om mensen uh, terug te laten gaan. En dat betekent dus ook dat je als Nederland, als Europa... landen die weigeren om hun eigen asielzoekers terug te nemen... onder druk moet zetten. Daar, zijn, daar kun je verschillende manieren voor bedenken. Eerst, diploma Eerst diplomatie, maar uiteindelijk kun je ook met pressiemaatregelen ja. komen... Om, mensen, om landen te dwingen hun asielzoekers terug te nemen. Of hun vluchtelingen die dus geen vluchteling blijken te zijn. Ja. Kan ik daarop reageren? Nou, heel, heel, heel kort. Ja, het, het probleem van de SP is namelijk dat ze er niet alleen zijn voor echte vluchtelingen, maar mensen die zijn afgewezen, die mogen van de SP ook blijven. Dat hebben we gezien met het generaal pardon. Uh, dat hebben we gezien met uh, illegalen die bij Ter Apel demonstreerden. Daar moest ook opvang voor komen. Dus streng uh, asielbeleid uh, bij nee, de SP Nee, die mensen kregen van fabeltje. ons geen vergunning, die mensen bij Ter Apel. Maar ik okay, denk ook dat dit even, even, even een ander onderwerp is. Hè? We danken ja. u beiden, van Gesthuizen en natuurlijk meneer Fritsma. Graag gedaan. Dank ja, u. Overigens uh, primeur, want het was voor het eerst dat een uh, PVV-kamer uh, lid in debat gaat met de SP buiten de Tweede om de Kamer om. Nou, goed, ja. zal ik goed <laughs> wij gaan uh, naar een nummer dat heet Anton Ein, oftewel waar zijn jullie van de in Syrië geboren Nederlander uh, Garib. Je bent hier om te praten over Syrië en ik stel voor dat we eerst even naar het nummer gaan luisteren. سمعتم بما حصل؟ من نحن نصرخ We are going to be able to do it. Ja, Garib, de in Syrië geboren Nederlander met Anton Ein, oftewel waar zijn jullie... Ik voel de omwenteling in het nummer. Nu hebben wij nog beelden gezien op internet. Ja, hè? De ja. luisteraars via internet ook. Dit is de dag.nu. Uh, maar, maar je voelt dat er een proces gaande is hè, in dat liedje. Klopt, ja. Waar zijn jullie is de titel. Uh, waar gaat het liedje precies over? Um, waar zijn jullie? Uh, hebben jullie gezien wat gaande is? Hebben jullie gehoord hoeveel kinderen omgekomen? Kijk niet weg. En dat, dit, dat is je boodschap naar het westen toe, naar de mensen nou, iedereen, in Nederland? Ja. Nou, iedereen, en, uh, op, uh, qua tekst zeg maar, kun je, uh, heb ik um, opzettelijk ook zo gedaan... dat het niet alleen voor Syrië op dit moment... ja, ik heb het gedaan, gemaakt wel uh, door dat, maar kun je altijd gebruiken... Uh, op vele situaties juist, van toepassing. Juist. Ja, het nummer heb je via ja. Facebook uh, ook verspreid... en in Syrië ja. wordt het heel veel geluisterd ja. en ge gekeken ja. op Facebook. Wat zijn de reacties uit Syrië? Nou, in het begin was uh, zoiets van: uh, zeg niet namens ons op deze manier. Maar daarna uh, waren ze wel meestal dankbaar dat het op deze manier wel toch uh, gedaan wordt. Maar wat bedoel je, zeg niet uh, namens ons? Ze voelden zich niet helemaal verwant ermee? Of... Nee, ik, ik bedoel daarmee te zeggen dat, uh, of tenminste zij bedoelen, of sommige reacties, dat uh, uh, we willen niet als zielig overkomen. Okay. We zijn niet zielig, we willen niet op deze manier gezien ja. worden. Ja. Nu ben jij Christen. Ja. Uh, de meeste mensen in Syrië moslim. Merk je dat dat een obstakel is om te communiceren met je landgenoten? Nee, dat is uh, helemaal niet zo. Nee. Want uh, uh, zeg maar, in, in de media wordt het vaak dingen anders gezegd dan, dan uh, hoe de werkelijkheid is. Dus de, de strijd is begonnen door... Uh, of de revolutie is begonnen door twee kinderen. Ja. Die hebben ze spontaan iets op, op de muur geschreven... en werden ze gewoon vermoord en uh, zo is het gegaan. Wij denken onterecht dat het een strijd <tus> is tussen moslims en christenen in uh, Syrië. Uh, de meeste Sy uh, Syrische uh, mensen weigeren uh, om, om dat te accepteren dat het zo gezegd wordt. Ja. Want het is echt niet zo. Het is gewoon puur uh, tegen de huidige regering. Karib, dat is jouw artiestennaam, Het betekent vreemdeling. Klopt. Vreemdeling in Nederland? Of... Nee, de vreemde, waar je ook bent. Waar je ook bent. Ja. Geldt dat voor ons allemaal? Ja. <laughs> ja, je lacht, maar ik probeer hem te begrijpen waarom ben ik een vreemdeling in Nederland of elders? Nee, zo, zo, het, het hangt van, van de persoon af. Maar ja. ik bedoel, ik vind waar ik ook ben, de vreemde ben. Um, je gebruikt een artiestennaam ook nu, bij ons in het programma... omdat we je echte naam niet kunnen noemen. Klopt. Loop je gevaar in Nederland? In Nederland niet. Ik, ik denk zelf dat het niet heel erg is. Maar uh, uh, eigenlijk de meeste gevaar waar ik uh, bang voor ben, is... Uh, je eigen familie of uh, vrienden in, in Syrië zelf. Ja, ja. Dus um, stel dat, voor dat de ja. geheime dienst mij niet hier uh, iets kunnen aandoen of bereiken... dan bereiken ze wel familie en uh, vrienden. Maar dat betekent dat de geheime dienst wel actief is in Nederland... en dat zie je dus volgen, meer of meer? Um, de, ik denk zelf, dat is mijn mening, maar niet alleen mijn mening... er zijn ook aanwijzingen dat, we, dat ze wel actief zijn. Ja. Zoals vorig jaar was iets uh, in Rotterdam tijdens het uh, filmfestival... Een, een Syrische regisseur uh, werd aangevallen door vier mannen, onbekende mannen, en, en ze vluchten gewoon weg. En heb je zelf ook wel eens zoiets meegemaakt? Nou, um, kort geleden hadden we zo'n uh, uh, Amnesty-dag in uh, Bussen, En toen was ook zo'n vervelend... Amnesty, Am ja. Amnesty International, ja. ja. Toen was ook zo'n een, een vrouw die ging uh, schreeuwen, en dat soort dingen, tijdens uh, de optreden. Jij trad erop? Uh, nee, niet uh, ik. Iemand, iemand, iemand anders. anders? Uh, ik heb opgetreden en uh, was daarna een mensenrechtenactivist aan uh, het woord. En werd gestoord. Ja, en, en dat was dan iemand van de geheime dienst? Die dat, de boel had. Dat onderdrak. kan ik niet uh, beweren. Maar dat is wel je vermoeden. Ja. Um, je gaat ook nu <kwijnt> nog even muziek maken. Ik, ik wil je vragen om even uh, in de andere hoek van de studio plaats te nemen. Je hebt een prachtig uh, instrument uh, meegenomen, Garip. Wat is dit precies voor instrument? luid. Een luid. Je gaat een klein stukje spelen... اديكم الحديديه فقد بعت الفدى روحي بأثمان خيالية برؤية موطن الغالي برؤية موطن الغالي بحفنة ترابية بحفنة ترابية هويت السلم في الدنيا شعارا للحضارية فلما جيت تغصبني برشاش والية حملت الموت في كفي حملت mootafikafi wa even klappen voor je dankjewel dank u wel Kom even terug aan tafel, uh, zou ik zeggen. Ondertussen heb ik even een vraagje, want jij hebt uh, ook op het Flevo Festival uh, gespeeld. Dat is toch een Nederlands publiek? Oh, Hoe reageren die op, uh, op uw muziek? Ik was zelf heel erg verbaasd uh, door de enthousiasme en uh, echt uh, dat ze heel, heel erg geïnteresseerd waren. Uh, niet alleen tijdens de optredens, want uh, het, het was vrijdag en zaterdag, maar daarna heb ik heel veel uh, reacties, leuke reacties uh, gehad. En wat opvallend was: uh, nou ja, het is bekend, jonge publiek, maar toch, ze waren geïnteresseerd en uh, vonden ze het leuk. Dat vind ik heel, heel, heel goed. Ja. ja. De situatie in Syrië, je zegt het is geen strijd tussen moslims of christenen... het is een strijd tegen de overheid. Um, hoe, hoe loopt het af, denk je... Ja, het is zo uh, uit de hand gelopen, vind ik. Het is echt een uh, groot complex geworden. Want uh, in het begin was het gewoon een vreedzaam uh, revolutie. En uh, nou ja, kijk naar Tunesië, Egypte enzovoort. Maar het is gewoon heel anders gelopen. En daarna, via de VN, kun je zien dat het Rusland anders uh, reageert en uh, China. Maar het is een gewelddadige strijd geworden. Uh, ook ja. het vrije Syrische leger uh, maakt zich schuldig aan uh, ja, oorlogsmisdaden, zou je bijna kunnen zeggen. Um, ik, We uh, kennen ja. niet alle feiten. Er, er komt weinig berichtgeving uit bijvoorbeeld Aleppo. Ja. Uh, maar die kans is wel degelijk aanwezig. Het kan zo zijn. Dat, dat ik ik uh, kan zelf uh, niet uh, beoordelen of dat zo is. Maar uh, er we zijn wel uh, wat u zegt. Maar uh, wat is nou waar? Waarom, waarom de buitenlandse journalisten niet mogen binnenkomen? Nou, omdat en, uh, ze op ons... gevaar lopen. Omdat ja, maar, uh, er nu al uh, nee, maar, een stuk of vier zijn omgekomen. Ja, maar omgekomen door wie? Door, door de, de, de, nou ja, de regering, zeg maar. Ja. Uh, hier, hier is gewoon een duidelijk signaal. We willen de waarheid niet naar buiten laten gaan. Steun je het vrije Syrische leger? Um, ik ben tegen geweld, hoe dan ook. Maar um, als dat de enige manier dat deze um, huidige regering... na 40 jaar lang willen ze niet weg... Je steunt de strijd om um, um, vrijheid. Ja, Absoluut, ja. maar ik ben tegen geweld, dat, dat wel. Syrië als land, met de grenzen die we nu kennen... zal het zo blijven... Of zal het land misschien uit elkaar vallen op een gegeven moment? Ja, de angst die nu bestaat, een van de scenario's die men kan bedenken... dat is dus toch verdelen van het land. En denk aan dat als de president voelt gevaar dat hij niet door kan... dan gaan ze terugtrekken naar het Alawite gebied. Waar ligt dat precies? Aan de kust ongeveer. dat gebied. Ten noorden van Libanon. Ten noorden van Libanon, ten westen van Syrië. Ja. Um, dan gaan ze daar terugtrekken en dan hun eigen soort eigen aloïte uh, uh, landen. Hoe, hoe zou jij de... dat vinden? Dat, dat wil niemand. Uh, zelfs de demonstranten op straat maandenlang, bijna een jaar lang... riepen ze gewoon één, één, één, wij zijn één. Dus uh, uh. niemand wil dat. Tot slot, welke rol ga jij de komende weken maanden spelen... Nou, um, ik noem dat geen rol. Uh, ik schan, Wat ga je ik, doen? <laughs> uh, uh, ik bedoel, uh, gezien de situatie, mijn rol kan bijna niet genoemd worden. Maar ik, ik doe mijn best uh, om uh, via internet actief te zijn. Maar er komen ook ook nieuwe nummers lichers. nog uit ja, misschien ook? Absoluut. Oké, okay. Dank je, Karibe. En dat kan Als heel best. belangrijk zijn. In deze tijd muziek. Uh, na het nieuwsoverzicht van half drie praten we aan deze tafel door... met Serena Scholten die opkomt voor het lot van failliete ondernemers... en met Etika gilene van Tiel over lol hebben in de jacht op dieren. Nu eerst het nieuws van half drie, gelezen door Dorad Megens. Radio 1, het NOS-journaal. De politie moet voorlopig geen files meer veroorzaken... om verdachten te kunnen aanhouden. Dat vindt de Raad van Korpschefs. De politietop wil eerst duidelijke richtlijnen hebben... In oktober vorig jaar vielen doden toen de politie een file creëerde om een benzinedief te laten stoppen. De agenten die daarbij betrokken waren worden niet vervolgd omdat er geen regels zijn voor het gebruik van een filefuik. Minister Schippers vindt dat de problemen met specialisten in het VU Medisch Centrum in Amsterdam snel moeten worden opgelost. Het is onacceptabel dat het conflict zo lang doorettert, zegt ze. Het VU MC is gisteren door de inspectie onder verscherpt toezicht gesteld vanwege de slechte samenwerking tussen medisch specialisten. De uitgever van de gehele Rainbow Pockets gaat faillissement aanvragen. Dat heeft de eigenaar bekendgemaakt. Volgens hem is de belangrijkste oorzaak voor het faillissement de slechte markt. De vraag naar Pockets is teruggevallen onder meer door de toenemende populariteit van digitale boeken. En in Maastricht is een man van 19 opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij brandstichtingen in Weert. Sinds juni 2009 zijn in de Limburgse gemeente zo'n 50 auto's in brand gestoken. De politie kwam de verdachte op het spoor door rechercheonderzoek en wil verder niets over hem zeggen. Het zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB ah, verkeersinformatie. Er staat file op de A7 Heerenveen, richting Groningen. Bij drachten 6 kilometer. Dat komt door een ongeluk. Tussen Alkmaar en uitgeest rijden geen treinen. Dat komt door een aanrijding. De vertraging is meer dan een uur. Radio 1. Dit is de dag. Goedemiddag, welkom terug bij Dit is de dag met hier aan tafel. De Nederlands Syrische zanger Garib. Serena Scholte. Die vindt dat mensen na een faillissement meer kansen verdienen dan dat ze nu krijgen. Ethica Guil eh, Guilaine van Tiel over het voorstel om de plezierjacht te verbieden. Aan plan van de Partij voor de Dieren. En eh, Wina. Hordijk, zij is luchthavenpastoor. En als u wilt reageren op onze uitzending, dan kan dat via Twitter. En gebruik dan hashtag DIDD. Ik wil gewoon te snel praten. Of ga naar onze website Ditistedag.nu. Ja, het MKB luidt vandaag de noodklok in een brandbrief aan alle politieke partijen. Het midden- en kleinbedrijf wil lastenverlichting. Want ze hebben het moeilijk, die kleine bedrijven en die middengrote bedrijven. Er gaan een hoop bedrijven over de kop. Een noodkreet, zou ik zeggen, die vast een warm onthaal krijgt bij Serena Scholten. Ze zei het net al. Uh, zij ijvert voor het lot van ondernemers die hun zaak op de fles hebben zien gaan. Welkom, nogmaals, mevrouw Scholten. Well. Yeah. Uh, de phoenix campagne wil het taboe doorbreken om failliet te gaan. Waarom is het een taboe? Een taboe is iets waar je niet over kunt praten of wat niet gedaan mag worden. En uh, failliet gaan is iets wat je beter niet kunt doen, vindt men in Nederland... en waar je ook al helemaal niet over kunt praten. En ik denk dat het daarom een taboe is. Ja. Ik zeg, het is een fase in ondernemerschap die in deze tijd heel normaal is. Dagelijks gaan tientallen bedrijven failliet. En uh, het feit dat er zo weinig aandacht naar uitgaat... naar deze ondernemers, dat laat zien dat het een taboe is. Ja, en die campagne, die ja. heeft u opgezet, speciaal daarvoor? Ja, speciaal En, en wat, wat, wat, wat doe je dan met zo'n campagne? Want je kan het niet voorkomen in deze tijd, zou ik bijna zeggen. <laughs> nee, ik denk ook niet dat dat per se hoeft. Het gaat meer over de dialoog op gang brengen... die er op dit moment nog niet is. En hoe doe je dat? Uh, mensen bij elkaar brengen, uh, heel veel lobbyen. Dus met partijen in gesprek gaan die uh, ervaringsdeskundigen zijn... mensen die failliet zijn gegaan, ondernemers die in zwaar weer verkeren... in contact brengen met Kamer van Koophandel, met het ministerie, met curatoren. En uw netwerk was al zo groot dat dat heel makkelijk gaat? Nou, wat mij opvalt is dat het zoveel sympathie op dit moment heeft... dat uh, mijn netwerk inderdaad heel snel groeit. Ja. Meer mag altijd. En uh, heel fijn is ook uh, alle aandacht daarvoor. Maar ja, zeker. Ja. U werkt u zelf in, in de bouwwereld. Ja. Uh, u zag gewoon mensen failliet gaan. Ja. Wat, wat is nou het ultieme doel van deze campagne? Het ultieme doel is om uh, ja, het beeld wat we hebben over failliete ondernemers te doorbreken. En te gaan zien dat het grootste bewaarde geheim, namelijk dat failliete ondernemers succesvoller zijn wanneer ze terugkomen, uh, wereldkundig te maken. Ja, dan gaan ze waarschijnlijk niet de volgende keer failliet, als ze het tenminste maar de kans krijgen om terug te komen. Exact. Ja. Ja. We luisteren even naar het verhaal van zijn ondernemer. Henk de Rijken had een jachtwerf en ging in 2006 failliet. Hij heeft heel veel tegenwerking ervaren van instanties waar hij steun van had verwacht. Jarenlang uh, uh, was mijn droom om uh, een jachtwerf uh, over te kunnen nemen. Nou, op een gegeven moment ben ik daartegen aangelopen. Nou, dat was eigenlijk het begin van mijn droom en tegelijk misschien ook wel mijn, het begin van mijn nachtmerrie. Uh, het ging mis eind 2006. Uh, ja, dat was eigenlijk een, een, een opeenstapeling van, van problemen. Uh, heel uiteenlopend. Ja, dus dat, dat, ik, ha, ik heb faillissement aangevraagd uh, bij de Rechtbank Amsterdam. Uh, nou ja, en, en dan, daarna dan valt, er dus, valt dus ze doek voor je. En je krijgt dan tegelijkertijd te maken met een heleboel verschillende instanties. Uh, en daar word je niet blij van. Dat is <laughs> integendeel. Uh, een van de instanties waar je mee te krijgen te maken krijgt, is dus het UWV. UWV prima voor het personeel. Maar als ondernemer uh, is er gewoon helemaal niks. Echt diep, trieste vertoning is dat. Uh, je, je meldt je daar uh, en het enige wat ze doen... dat is jou onder, nog een keer onder curatele stellen. Zij bepalen hoe je dag is. Uh, uh, nou, er is gewoon helemaal niks. Helemaal nul. Andere instanties waar je mee te maken krijgt, dat zijn banken. Dat gaat alleen maar uh, over uh, zich indekken en hoe ze, hoe ze hun geld kunnen veiligstellen. Op zich begrijp ik dat, maar de manier waarop ze dat doen... is gewoon echt ruksigloos, uh, uh, zonder enkele uh, compassie of wat dan ook. Echt treurig. Toen op het moment dat mijn faillissement uitgesproken uh, werd... werden ook mijn privézaken geblokkeerd, terwijl ik... Niet veel, maar ik had nog wel wat privé geld staan. Uh, dan praat je echt over weinig geld. Maar het werd gewoon geblokkeerd. En dat heeft heel veel moeite gekost... om uiteindelijk weer uh, aan mijn geld te kunnen komen. Uh, dus dat betekende dat ik de eerste uh, paar weken... Van mijn, van, van mijn ouders geld geleend heb. Uh, mijn ouders die kwamen op een gegeven moment elke week... met een uh, doosje met eten langs. Moet je je voorstellen, dan ben je dus begin 50 en dan ben je weer afhankelijk als kleinkind bij je ouders. De afhankelijke positie. Nou, dat, dat is zo mens-onwaardig. Uh, dat, dat, uh, ja, dat is echt verschrikkelijk. Nou, als ik dit hoor, denk ik... ik begin dus echt nooit aan een onderneming. Wat een drama, zeg. Ja. Dan <laughs> moet je dat ook niet doen. Nee, nee, dan moet je dat zeker niet doen, nee. Maar ik vind het wel apart, want in Amerika ligt het volgens mij heel anders. Daar, ben je, uh, daar gaat iedereen failliet. En dat is zelfs een manier, om, om, om, bijna soms een manier om een goede doorstart te kunnen maken. Ja. Wij zijn totaal anders dus. Ja, dat wist ik wel, maar nu wordt het nog weer eens bevestigd. Ja. Ja, ja, het is eigenlijk altijd wel anders geweest. Maar juist nu in deze tijden, nu er zoveel bedrijven hier failliet gaan... wordt de urgentie om er ook hier anders over te gaan denken steeds groter. Ja. Want inderdaad, in Amerika zijn er banen waar je juist een paar strepen voor hebt... als je een faillissement op je cv hebt staan. En hier wordt je regelmatig niet uitgenodigd voor het eerste gesprek. Nee, nou, denken veel mensen dat iemand die failliet gaat... vast iets verkeerd gedaan, hè? Ja. Een fraudeur of er zit vast iets niet goed. Um, is dat imago nou terecht? We, we, is er... Ooit onderzoek gedaan naar hoeveel procent van de um, uh, mensen die uh, failliet gaan dat nou echt op foute manier hebben aangepakt? Ja, helaas niet in Nederland en dat zou ik ook heel graag vanuit de campagne een keer willen doen. Uh, maar er is in België onderzoek gedaan op straat. Uh, mensen zijn gevraagd van goh, hoe, hoe denk je dat uh, ondernemers die failliet zijn gegaan tot frauduleus is geweest. 80% daarvan vermoedt dat dat het geval is. Terwijl dat in de praktijk slechts uh, 4 tot 6% is. Dus je ziet al in de beeldvorming dat het ontzettend ver uit elkaar ligt. Waar komt dat toch vandaan? Ja, die vraag, daar richt ik me eigenlijk in mindere mate op. Ik kijk meer, hoe kunnen we dat doorbreken? Ja. Ja. Ja. Failliet gaan is eigenlijk een soort rouwproces, ja. uh, heb ik begrepen. Welke fase maak je allemaal door? Ja, woede, onmacht. Uh, Henk vertelde net ook, hè. mensen nemen jou... als ondernemer ben je altijd in charge. Dat vind je ook leuk. Je bent de baas. En als je failliet gaat, de curator komt. Je bent gelijk uit je positie gezet. Alles wordt je ontnomen. Dus ja, stel je maar eens voor, je huis, je, je gezin, de klap. Het is heel heftig. Dus Het is een, ja, een rouwproces vergelijkbaar. Voor sommige mensen zelfs met een sterfgeval. Ja. Ja, een jongensdroom of een meidendroom die uh, er niet meer is. Ja, stel ik ga failliet. En ik ga dus, ik weet nu van, nou, er is een campagne. Ik ga naar jullie site. Hoe word ik dan heel concreet geholpen? Krijg ik geld om een doorstart te maken? <laughs> dat wil ik natuurlijk nou, dat is wel de toekomst. We willen heel graag uh, uh, aan de slag met het ontwikkelen van dienstverlening en producten... om ondernemers weer snel in bedrijf te krijgen. Uh, dat bieden we op dit moment nog niet. We drijven nu op positieve energie en vrijwillige inzet... Wat we wel hebben is een, een hulplijn. Waar je in ieder geval al gewoon terecht kan om je verhaal kwijt te kunnen. Het blijkt dat heel veel ondernemers daar behoefte aan hebben. Gewoon eens even helemaal leeglopen over wat er allemaal is gebeurd. En zit jij dan aan de andere kant van de hulplijn? Of wie, mm, wie doet dat? Nee, ja, ik ben uh, zelf inderdaad geen ervaringsdeskundige uh, met een faillissement. Maar er zijn ja, ondernemers zoals Henk die we net gehoord hebben. Die heel graag uh, bereid zijn om uh, een luisterend oor te nou, bieden. Hoe is het eigenlijk met Henk afgelopen? Heel jij... goed. Ja, ik ken Henk persoonlijk en uh, ik, hij was een man die erg op, uh, op cijfers lette, een, uh, een analytische man. En hij is een veel mensgerichtere persoon geworden. En eigenlijk door zijn verhaal ben ik ook gaan inzien dat failliet gaan een soort heel uh, ja, een zwaar leiderschapstraject is voor ondernemers, waar je echt dingen inkluderen die je een betere ja. maatschappelijke ondernemer maken. En hoe gaat het eigenlijk met die gezinnen erachter? Want als kind van en als vrouw van, ja. dat lijkt me eigenlijk helemaal verschrikkelijk. En dan heb je ook namelijk nog even. Ja, je hebt de touwtjes niet in handen. Ja. Die had je al niet. Dat is heel heftig. Ik ken Kunnen ook die ook dit bij jou gezien. terecht? Uh, nou ja, bij mij, ja, ze mogen me altijd bellen. Ik, bedoel, ik ben daar <laughs> heel makkelijk in. Maar um, ik. Het, het beste helpt om ondernemers die uh, het meemaken met, bij elkaar te brengen... En, en dat ze met elkaar ervaringen kunnen uitwisselen. Dus ik ben echt een facilitator van het uh, van gesprek. Ja, dan werd er werd al gezegd die rol van banken. Ja. Nou, die staan al niet zo goed bekend. Maar wat, wat, wat hoor je aan verhalen? Ja, het grappige is dat dat eigenlijk nog best wel wisselend is. Ik ging daar ook in met een beeld van... nou, die banken, die, uh, die zijn egels en die zijn uh, risicoavers. Die zijn er niet. En toch zitten er ook uh, ja, mensen daar achter de balie die toch echt wel bereid zijn om een krediet te verstrekken aan een doorstarter. Maar het gaat heel erg om persoonlijk contact en om wat de chemie is. En daarin denk ik ja, dat zo veel meer naar beleid moeten gaan en uh, geformaliseerd kunnen worden. Ja. Even luchthavenpastor Wina nou Hordijk. Ik zat te denken, er komen bij u mensen terug uit andere landen. Ja. En met hun sores ja. zitten daar wel eens inderdaad mensen bij die daar een bedrijf aan het opstarten waren. Ik noem maar wat, en wat helemaal mis is gegaan. Ja, dat komt voor dat mensen totaal berooid uh, weer terugkomen in Nederland. Dat is het een heel heftig faillissement geweest. Vaak was dat dan ook een project waar mensen uh, alleen uh, om naar het buitenland gingen. Uh, misschien vergelijkbaar, zo komen er ook wel eens mensen terug... Ook totaal berooit die bijvoorbeeld een poos in de tentie hebben gezeten, waar dan ook in het buitenland. En die ook helemaal. Maar dat is een ander verhaal. Ja, maar merkt u ook dat do een doorstart ja. moeilijk is in Nederland? U zit daar op Schiphol natuurlijk. Ja, en daarna gaan ze. Bij, bij ons komen de mensen meestal aan. En wij proberen dan um, al of niet samen met het leger des Heils... om mensen weer een beetje uh, op de benen te krijgen. En, en ja, weer een beetje de in de maatschappij terug te krijgen. En ja, dan zijn wij ze al lang uit het oog verloren. Maar... Ja. We hopen wel altijd dat, dat mensen weer sterker worden om door te gaan. En soms kan dat na zo'n uh, heftige crisis... kan dat betekenen dat mensen daar weer sterker uitkomen? Of zeker. wijzer in elk geval? Ja, ja. dat is zeker wat wij nastreven, van ervaring naar leerervaring te ja. gaan. En uh, ja, daar is op dit moment zo weinig voor om mensen daarin te steunen. Ja. Ja. Nog even de regelgeving, want... Um, de, ik heb begrepen dat de regelgeving rond faillissementen uh, of eigenlijk het ontbreken van regelgeving. Uh, werkt heel belemmerend. Um, f, f, ja, wat, wat is uw voorstel? Wat voor nieuwe aanvullende wetgeving zou er nodig zijn om zo'n doorstart ook makkelijker te maken? Ja, er is al heel wat uh, onderzoek gedaan. Ja, je zou het bijna niet zeggen, maar uh, waarin goede suggesties worden gedaan, uh, bijvoorbeeld door de Europese Commissie, over wat nodig is om ondernemers weer snel in het zadel te krijgen. En het gaat met name om stimuleringsmaatregels. Um, en waar ze ook voorstellen voor doen is bijvoorbeeld... nu is er geen vastgestelde termijn... over hoe lang een uh, afwikkeling van een faillissement moet duren. Dat hangt een beetje van de agenda af van de curator. En die wordt ook nog eens per uur betaald. Dus in hoeverre is zo iemand echt geprikkeld... om binnen ja. een bepaalde termijn iemand weer dus snel faillissement af te wikkelen? Ja... Nou, als dat soort problemen kunnen worden aangepakt... en we daar uh, een doorbraak in kunnen realiseren... dus dat we mensen veel meer gaan stimuleren... om sneller weer met een schone lijn te kunnen beginnen. Dat zou denk ik een hele vooruitgang zijn. En een ander goede suggestie die ik heb gezien is... Uh, ja, niet alle ondernemers die failliet zijn gegaan, hebben daar fraude gepleegd. Dus waarom maken we niet een onderscheid tussen of je een schoon faillissement hebt meegemaakt? We hadden het net over de percentages. En ondernemers die dat misschien niet zo netjes hebben gedaan. Maar dan krijg je in ieder geval een, een, een zuiverder beeld van wat er echt gebeurd is... dan nu, waar iedereen maar in dezelfde bak belandt. Ja. Mooie campagne, veel succes. Ja, dank je wel. beautiful.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 Say. Of the joy it brings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 Zo even vloog ze nog. Ja. Het is uh, kerstvers scharrelvlees. Ik, uh, ik, ik, ik snij de borst uit. En uh, die gaan morgen op de barbecue. Ja, zo gaat dat als je met een jachtgeweer een dier doodschiet. Soms is dat noodzakelijk vanwege de overlast. Maar het gebeurt ook vaak voor het plezier. En dat is Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren een doorn in het oog. Daarom komt ze binnenkort met een wetsvoorstel om die plezierjacht te verbieden. Maar wat is er eigenlijk fout aan het voor de lol uh, jagen? Daarover praat ik met uh, onze ethicus Guylaine van Tiel in onze rubriek Zwart-Wit. Ja, Guylaine... Uh, de vraag, wat is eigenlijk fout aan uh, de lol van het jagen... dat is hem ook gelijk beantwoorden, of niet? Uh, nou, nee, vind ik niet. Nee, het is uh, niet heel zwart-wit, denk ik. Want? Uh, nou, aan de ene kant zou je kunnen zeggen... Uh, een, een dier is een levend wezen en dat, dat, dat, die, die, daar zijn we respect aan verschuldigd... en daar moeten we zorgvuldig mee, uh, mee omgaan. Dus het is logisch dat de Partij voor de Dieren daarmee komt? Voor de Partij van de Dieren is het volgens mij volledig rationeel... en consequent je om hier bezwaar tegen nou, te ja, je hebben. Je kan je wel afvragen waarom ze er nu pas mee komen. Nou, het is allemaal wel een beetje makkelijk... want er zijn natuurlijk wel grotere problemen, denk ik, dan... Uh, dan het de, de ja plezier ja, voor het plezier jagen, maar voor de partij van de dieren zou je nog wel kunnen zeggen dat het minstens consequent is dat zij daar tegen zijn. Terwijl er ook andere partijen zijn die structureel dieronvriendelijk stemmen en die nu ineens hier ook voor zijn. Dus uh, zoals? Dat, zoals het CDA en de VVD en in iets mindere mate de PVV. Ja, maar wat is er eigenlijk uh, wat is er eigenlijk het argument om uh, tegen plezierjacht te zijn? Uh, dat precies wat je gezegd hebt, voor de lol een dier doden kan echt niet. Ja, ik denk ook uh, aan een hengeltje uitwerpen. Vissen. Ja. Uh, ja. De vis overleeft het misschien niet. Dan besluit ik hem maar mee te nemen of op te eten. Of ik gooi hem terug, half verminkt. Is dat net zo erg? Nou, als je consequent bent, dan denk ik dat uh, vissen... Uh, gewoon met een hengel in een slootje... Um, dat doen mensen ook voor hun plezier. Dus voor de lol is het in ieder geval. En ten tweede uh, zou je kunnen zeggen dat uh, de vissen daar... Uh, als ze gevangen worden, minstens uh, schade door oplopen. Dat je ze leed uh, kunt berokkenen. En dat ze er ook aan dood kunnen gaan. En um, bij jagers is het in ieder geval wel nog zo... dat zij er zeer op gebrand zijn om in één schot het dier te doden. Ja. En uh, dat... Ja, ik weet niet hoe dat met die hengelaars precies is... want nee. ik meen het echt dat ik nog nooit nou, daar, gevist nee, maar heb. Nee, maar daar is ook al een protocol. <laughs> Wat zei je? Dat daar is ook wel een protocol. Een protocol over. Alleen een, een, een vis is dan minder erg dan een houtduif of een konijn. Dat is toch het beeld wat er is. Dat we, zou kunnen. We weten wel dat het? mensen dat zo ervaren. Maar... He, heb je wel eens een spin dood gemaakt? Ja. Voor uh, je lol? Nou, nee, een mug doodslaan is omdat die je steekt. En dat het hinderlijk mm -hmm, is dat het je uit je slaap houdt. Maar mm -hmm. een spin doet niks. Sterker nog, die eet muggen op, volgens ja. mij. Maar ja. toch heb je hem wel eens dood gemaakt. Ja. Ja. Maar dat mag dan ook niet. Nee. Maar of je dit nou een flauwe vergelijking. Uh, nou, ik. Uh, kijk, in principe is het een terechte vraag. Waar ligt de grens? Een dier, Waarom is een, dier? een spin wel. En een vis <laughs> niet. En een, en, een, en een konijn niet. En die grens is heel moeilijk uh, af te bakenen. We weten wel dat. Dat onderscheid gemaakt wordt. Dat maken wij in de samenleving. Het onderscheid tussen insecten en tussen andere dieren, zoogdieren en primaten zelfs. Dus uh, er is daar een, een grens uh, die wij, een, een glijdende schaal van beschermwaardigheid. Een aap vinden wij meer beschermwaardig dan een spin. Uh, maar het is heel moeilijk om precies en rationeel aan te geven waar die grens ligt en om welke reden je dan wel of niet zou een dier zou mogen doden. Even de meningen peilen. We hebben hier nog vier andere gasten zitten. Um... Ah, even het rijtje afgaand. Voor ja. of tegen plezierjacht? Uh, tegen. Jozef Ascari was zat. En Garib? Ja, de, dat, dat gebruik van plezierjacht vind ik een beetje onterecht. Maar goed, uh, ik ben tegen. Jagen voor je lol. Tegen. Ik ben tegen. Uh, ik heb zelfs dus jaren geleden gehoord... hoe uh, uh, actievoerders bij vissers tijdens een wedstrijd ergens langs het langs een groot kanaal... Uh, kaasblokjes uitdeelde aan de vissers... waarin een vishaakje bleek te zitten. Die vonden dat niet leuk. Al dus, dames naar Hoordijk. Ja. Maar ik ben wel tegen. Ik ben wel tegen. Blijkbaar, ja. Ik ook tegen. Nou, iedereen is hier tegen... Dat zijn het allemaal Partij voor de Dieren aanhangers toevallig. Nou, nee, dan, uh, dan ben ik dan ben ik tegen een verbod. Ja, ja, dan, ja, dan ben, ja, dan ben ja, ik ineens tegen Dus een je vo bent ja. voor plezierjacht. Nou, nee, ik ben dat niet moet voor plezierjacht. Nee, maar ik ben, dat vind ik wel een belangrijk verschil. Ik ben niet voor plezierjacht. Ik heb, je heb gaat daar het niks promoten, mee. Nee, nee, nee, ik ga het niet nee, promoten. Maar ik vind wel dat voordat uh, de overheid iets verbiedt dat zij zorgvuldig en consequent moet zijn. Ja. En dat zie ik hier niet. Omdat er nertsen mogen nog steeds gefokt worden voor bond. Uh, uh, uh, melkvee wat niet meer genoeg produceert kan om economische redenen. Nee. Maar goed, de partij uh, voor de dieren worden, zal dus... zeggen dat zijn ook punten waar we fel tegen Zij zijn wel. en waar ja. we ook een wetsvoorstel ja. wel voor hebben ja. klaarliggen. Nee, maar daarom stoort het mij vooral dat ze zo gemakkelijk een kamermeerderheid ervoor krijgen. Ja. Want het is heel gemakkelijk om dit nu te doen en het is misschien ook niet per se slecht om het te verbieden, maar het is wel inconsequent en het is meten met twee maten. We, we, wat is jouw boodschap aan die kamerleden die meegaan in dit uh, wetsvoorstel van van? Um, ik zou denken dat uh, uh, pak het grootste dierenleed het eerste aan. Hmm. Dat lijkt mij uh, dat dat is vaak heel het moeilijkste. Hè? Dat klopt, maar dat neemt niet weg dat je je energie moet verdelen. En een wets voor, wetswijziging is een ingrijpende procedure. En ten tweede, uh, voordat je iets verbiedt, uh, maak dan ook duidelijk dat het een, in een groot probleem is ja. waar je echt uh, dit, uh, dit waar Nog even, zoals de jagers echt jagen. Uh, als je bijvoorbeeld naar Engeland kijkt, gaat dat heel gestructureerd. Hè? Dat is bijna een cultureel uh, evenement. Ja. Uh, wat is er fout aan de lol die die jagers hebben op zo'n dag? Ja, dat is de vraag. Je zou iets kunnen zeggen. Wat, de vraag is eigenlijk: wat zegt het over jou als mens dat je uh, als hobby een dier gaat doodschieten? Ja. Hè, dat dat, dat straalt op jou af uh, als mens, waarvan wij in, in, inmiddels uh, veel mensen, denk ik, zullen zeggen: dat moet je eigenlijk niet meer doen. Dat zegt iets over jou als mens als jij Goed. zegt: wat gaan we vandaag doen? We gaan een dier doden. Daar gaan we over doordenken. Dank je wel. We zijn bijna bij het nieuws van drie uur. Um, straks gaat Youssef Eskari uh, een appeltje schillen. Na drieën uur nemen we afscheid van onze tafelgasten Serena Scholten. Die ijvert voor een betere behandeling van failliete ondernemers. En straks ook praten we met Wiena Hoordijk over ja, domine zijn op Schiphol. Uh, dat is een drukke baan vast en zeker in deze vakantietijd. Ook buiten de vakantietijd. En ook buiten de vakantietijd. Dan gaan we gaan het straks horen dat allemaal straks dus na het nieuws van drie uur.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 Als campagnostratege van Ruud Lubbers bedacht hij de succesvolle slogan. Laat Lubbers zijn karwei afmaken. Twee dingen. Jans Schinkelshoek over de kunst van campagne voeren. En waarom het CDA er slecht voor staat. Vanavond tussen 8 en half 9. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.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 KPN doet het gewoon. Voor ondernemers. Dit is Radio 1.